Twee uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een commandant van de Iraanse revolutionaire garde... neemt de volledige verantwoordelijkheid... voor het neerschieten van een Oekraïens passagiersvliegtuig. Op een persconferentie vertelde hij... dat de Boeing 737 werd aangezien voor een kruisraket. Omdat zijn mensen geen contact konden krijgen met militaire leiders... besloten ze binnen tien seconden een korte afstandsraket af te vuren. Helaas was dat het verkeerde besluit, zei de commandant. Toen ik dat hoorde, wilde ik dat ik dood was, voegde hij eraan toe. De Oekraïense luchtvaartmaatschappij zegt dat de Iraanse autoriteiten de luchthaven hadden moeten sluiten. Het luchtfilterbedrijf AAF International in Emmen... heeft waarschuwende rapporten over de veiligheid in het bedrijf genegeerd, schrijft het Dagblad van het Noorden. Daardoor werden tientallen medewerkers jarenlang blootgesteld aan een giftige stof. Ondanks alle waarschuwingen werden er geen maatregelen genomen, schrijft de krant. De politie heeft in het huis van een jongen van 17 uit Vlissingen een klein wapenarsenaal gevonden. Er lagen onder meer dolken, andere steekwapens, een taser, neppistolen en Oezies. De politie deed huiszoeking nadat de jongen een scooterongeluk had gehad... waarbij een mes en drugs waren gevonden. Het OM doet geen nieuw onderzoek naar een fatale woningbrand in Hellevoetsluis in 2016. De kinderen van het bejaarde echtpaar dat bij de brand om het leven kwam... hadden aangifte gedaan tegen de brandweer en de gemeente... Het brandweeralarm werkte niet goed en de watervoorziening was niet op orde. Volgens de kinderen hadden hun ouders anders misschien nog geleefd. Maar volgens de veiligheidsregio blijkt uit onderzoek... dat het echtpaar ook niet meer te redden was geweest... als de brandweer wel op tijd was gekomen. De kinderen gaan tegen het besluit van het OM in beroep. Het weer. Het blijft droog. Af en toe schijnt de zon. En het wordt hooguit 7 graden. Morgen wat warmer en dan gaat het vanuit het noordwesten af en toe regenen. Het waait daarbij eerst nog flink. Later neemt de wind in kracht af.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 Oh Het middag van de zaterdagmiddag, zo te beginnen bij CFM. Jorda de Barts uit de jaren 80 en The Rhythm of the Night. Na twee uur lang CFM Jazz is dit Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer, studio Tolweg 10A. Goedemiddag, Rob, en goedemiddag, luisteraars. Welkom. Uh, goedemiddag, Rob. Uh, goedemiddag, luisteraars. Uh, goedemiddag, kijkers. Ik bedoel, mij zie je niet, maar ik ben er wel. Ja, hallo. <laughs> ja, mij zie je niet. Oh nog, ja, maar nee, ik ben nee. Er. Uh, goed, uh, ja, drie uur lang live vanaf de Tolweg wederom Zandvoort op zaterdag. Uh, ja, wat gaan we doen? We zitten in de januari maand. Dat is toch een beetje een narrige maand, is dat. En, uh... We naderen alweer de helft, om het zomer eens te zeggen. Ja, vorige week had je er een uh, mooi gedicht over. Ja, klopt. Maar dat, ja, inderdaad. Zo van, nou, we kan niet snel genoeg voorbij zijn. Maar we zijn er goed op weg. In februari worden de, de strandtenten weer opgebouwd en dan krijgen we weer reuring in het dorp. Dat wil niet zeggen dat er geen reuring is. Natuurlijk is er van alles uh, nog wat uh, gebeurd in Zandvoort. Maar het is inderdaad een rustige periode. Wat gaan we de komende drie uur doen? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Want dan kunt u even, wellicht even meeschrijven naar een, en uh, de informatie ten aanzien van een of ander evenement in Zandvoort meeschrijven en uh, daar actie op ondernemen. Uh, blijft het zo? Blijft het grauw, grijs en, uh, en, en fris en harde wind? U hoort het allemaal rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. Dier van de Week, dat hebben we hebben een nieuwe, want de voor, van vorige week is gereserveerd inmiddels. Dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws. Deze week hebben we om half vijf Dier van de Week beer in de aanbieding. En het gedicht van de week, Rob, je hoeft niks uit te zoeken, want ik kan hem echt klaarleggen. En het is, en het is wel zo'n gevoelig en persoonlijk gedicht om met, de, met de pakkende titel M'n Vriend. Ja, ja, dat wordt hem. Gedicht van de week om kwart voor vijf, M'n Vriend. Uiteraard hebben we ook Zandvoort nieuws in het kort. Verder uh, hebben we natuurlijk rond de klok van kwart over vier Pit Report. En, en natuurlijk uh, nieuws over de Road to the Dutch GP van... Uh, er zijn nou die, die tunnels zijn nou gebouwd, die gaan volgende week allemaal weer dicht. En uh, verder hebben we natuurlijk best nog wel wat nieuws uit de wereld van de Formule 1. Want natuurlijk, uh, wie weet het niet, Max Verstappen heeft voor drie jaar bijgetekend. Dat is ook wel handig voor de kaartverkoop, want de komende drie jaar hebben we dan ook de Grand Prix in, uh, in Zandvoort. Dat wow, loopt precies goed. En, ja, gek is dat. Ja, dat er wel zo mooi. Uitkomt. Maar daarover meer rond de klok van kwart over vier. We volgen ook met een linker oog het EK-afstanden. Als er wat te melden is, dan zullen wij u dat niet onthouden. En wellicht nog een stukje sport kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar Rob. <lacht> uh, uh, en ik zou zeggen, de enige echte reden om te luisteren... naar de enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel, je Weer drie uur lang gezelligheid op de Zandvoortse radio. Maar zeg welkom en inderdaad leuk dat je luistert naar de 106.9 FM... Via www.zfm-live.nl of via de ZFM app, Want ook dan kun je luisteren naar uh, je eigen geluid van Zandvoorts.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 Je zou bijna willen zeggen, gewoon een vrolijk liedje op de zaterdagmiddag Je hoort het, de gouden oude en de nieuwe muziek We allemaal bij het geluid van Zandvoort. Toch maar sluidig goedemiddag, 18 over 2 En fijn dat je erbij bent je eigen lokale radio ZFM, met nu het Zandvoortsnieuws in het kort. Nou, laten we be beginnen met breaking news. Breaking news? Ja, we zijn allebei weer in beeld. Ja, oh, <laughs> dus heel goed nieuws. Dank aan de jongens van de technische dienst. We zijn beide weer in beeld, luisteraars. Kan je meekijken? En kijken? kijkers kan ik dan zeggen, u kunt rustig meekijken via www.zfm-live.nl uh, Nou, het is uh, niemand natuurlijk ontgaan. Het is winter en dan duiken de berichten over aanrijdingen met herten weer vaker op. Afgelopen zondag is een auto zeer zwaar beschadigd geraakt bij een aanrijding met een hert. Rond kwart voor zeven s'avonds kwam een automobilist op de zeeweg in aanrijding met een overstekend dier. De bestuurder raakte niet gewond, maar zijn auto was wel zwaar beschadigd. Het dier is in eerste instantie de duin ingevlucht, maar werd daar even later zwaar gewond terug aangetroffen. Een boswachter van faunabeheer werd gebeld om het dier... Af te schieten. De auto is even later door een berger weggesleept. En eerder op die dag was er ook al een auto betrokken geraakt bij een aanrijding op de zeeweg. Ook deze auto moest worden versleept. Terwijl steeds meer stemmen opgaan om de traditie van het kerstboom verbranden op het strand. Een traditie die jaren terug gaat in te wisselen voor een wat milieuvriendelijkere. Ging op het strand van het schuitengat woensdagavond een behoorlijke stapel kerstbomen in vlammen op. Begin december riep de Zandvoortse jeugdraad de lokale bestuurders op om voor de volgende keer, lees dit jaar, na te denken over een andere bestemming voor de afgedankte kerstbomen. Er werden een paar ideeën richting het Zandvoortse college geuit. Het is niet duidelijk of de Zandvoortse bestuurders deze wens op hebben gepakt of uh, gaan doen. Dan zou het dit jaar wellicht wel eens, uh, voor uh, vorig jaar uh, wellicht uh, eens voor de laatste keer kunnen zijn geweest dat de kerstbomen op het strand werden verbrand. In ieder geval heeft het traditionele evenement afgelopen woensdag nog veel kijkers op de been gebracht. De Zandvoortse Reddingsbrigade is op zoek naar een nieuwe voorzitter... omdat de huidige voorzitter Ruud Willigers Wilgers, uh, te kennen heeft gegeven dat hij niet voor een nieuwe termijn gaat. De nieuwe voorzitter zal volgens de Zandvoortse Reddingsbrigade de vereniging gaan leiden naar het jubileumjaar 2022... waarin de Zandvoortse Reddingsbrigade dan haar 100-jarige bestaan gaat vieren... De Zandvoortse Reddingsbrigade heeft een profiel opgesteld waarin meer te lezen is over de rol van de brigade en wat de verenigingen zoekt. De schets is te vinden in een document van de Zandvoortse Reddingsbrigade. Wie interesse heeft kan dat uiterlijk voor 17 januari laten weten via wervingapenstaatjezrb.info werving Wie iemand kent al in zijn of haar omgeving die geschikt is mag hem of haar dan ook op het profiel van de Zandvoortse Reddingsbrigade wijzen. En tot slot nog een keer deze, deze oproep, uh, want het wordt druk bezocht. Op 13 januari heb ik het dan over en dan is het die informatieavond om de Formule 1. Op 13 januari aanstaande organiseert de gemeente Zandvoort samen met de organisatie van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix, DGP in het kort... een informatieavond voor bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Het doel van de avond is u, u, om u bij te praten. De hoofdlijnen van het evenement zijn nu duidelijk, maar er moeten nog veel details worden uitgewerkt. Toch wil Ellen Verhey, wethouder van toerisme en economie... samen met de DGP-organisatoren Robert van Overdijk en Rob Langenberg... iedereen die geïnteresseerd is, graag meenemen in de laatste stand van zaken. Voorbeelden zijn de organisatie van het evenement Verbouwing van het circuit... verloop van het vergunningentraject, verwachte verkeer van en naar het circuit... beheersmaatregelen, evenementen in de Zandvoort zelf en de kansen voor ondernemers... Natuurlijk is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen, maar in deze fase kunnen nog niet alle vragen tot uh, op het gewenste detail, wijk of straatniveau worden beantwoord. De komende maanden worden, uh, worden er daarom nog één of twee informatieavonden georganiseerd. De informatieavond uh, vindt plaats op het, in het louis Davids Carré en begint om half acht op 13 januari. Half acht in het louis Carré. Ik denk dat het daar heel druk gaat worden. Dat denk ik ook. En uh, wees erbij, want voordat je het weet is het uh, 1 mei... en dan is ja. het uh, zover de Formule 1... Uh... ...hier op Zandvoort nog wel even wennen hoor, na al die jaren. 1985 was de laatste keer en uh, nou in 2020 gaat het weer plaatsvinden. De Dutch GP en daar zijn we uiteraard uh, heel trots op. Antwoord op zaterdag met zojuist de Pet Shop Boys en de West End Girls. Zo dadelijk krijg je het CFM weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst gaan we nog luisteren naar Robbie Williams. Hier is hij met Feel. Come contact the living. Not sure I understand. This role I've been given.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 today Wie kent hem niet, hè? Robbie Williams. En uh, dit is een van zijn grote is. Dat was uh, de single Feel. En ook uh, meteen uh, een van mijn favoriete platen van hem. Ja, het is uh, half drie. Albert-Jan zit er klaar voor het weer voor de komende dagen. Nou, zeg maar, uh, meneer Paulusma. goed mooi. Dat was het weer. Ja, oké, okay, dank u. Het, Max? Blijft, uh, het blijft vandaag droog. En uh, naast vrij veel sluierbewolking zien we ook geregeld de zon. De temperatuur stijgt naar een graad of 9. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. De temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen is het bewolkt en regenachtig. De temperatuur stijgt naar 9 graden en er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind. Maandag is het bewolkt met soms wat lichte gespetter. In de middag nemen de neerslagkansen af en schijnt zelfs af en toe de zon. Het wordt opnieuw een graad of 9. En dan de vooruitzichten tot volgende, de volgende week verder. Van dinsdag tot en met vrijdag is het zeer zacht... met temperaturen van 10 tot 11 graden. Het weerbeeld laat veel wolken zien en het regent vaak. Ook de wind is nadrukkelijk aanwezig. Pas vanaf volgend weekend gaat het kwik omlaag... naar meer normalere temperaturen voor de tijd van het jaar. Al dus Rico Schreuder. Maar volgens mij hebben we deze winter de winterbanden niet nodig, uh, Albert-Jan. Uh, nee. Nee, dat dan zit niet. er niet in, Als je in Nederland blijft, tenminste niet. Vroeger, nee, dan moet je niet naar het buitenland gaan. Want nee. er ligt wel uh, uiteraard uh, sneeuw. Althans, het ligt eraan waar je heen gaat. Maar ga je naar de sneeuwgebieden, dan ligt er uiteraard uh, sneeuw. Dan hebben we het over uh, Oostenrijk en Duitsland natuurlijk. Het weer is na te lezen op www.ricoweer.nl of kijk ook eens op www.meteopagina.nl. Dat was het weer. Zie Je hoort uh, alle hits uit het heden en het verleden... bij het geluid van Sandforge. En we gaan weer een hit van dit moment draaien. Hier is Tons and I en Dance Monkey. We draaien hem even voor de Disco liever Herberstes van Deodato en Fire in the Sky. Jawel, het is 2020 alweer. En de politieke aftrap van dit jaar die gaat er ook weer aankomen, het Ja, de kerst en oud en nieuw reces die zo lekker zijn goed verlopen. Ja, die eindigen nu, hè? Want ja, er moet weer gewerkt worden. Ja, ze beginnen weer. Ja. En wel volgende week dinsdag, want komende dinsdag is de eerste commissievergadering van het nieuwe jaar. Op de agenda staan niet echt bijster interessante punten. Maar ze moeten wel besproken kunnen worden, zodat ze voorzien van een advies naar de raad kunnen. De twee die over twee weken later daarover gaat vergaderen. Zo komen de verordening, verordening elektronische kennisgeving... het kenbaar maken via de elektronische snelweg... van gemeentelijke publicaties buiten die in de Zandvoortse Courant, het verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties... waaronder bijvoorbeeld motorbendes als Hells Angels en No Surrender... en de verkoop van de aandelen Eneco ter tafel... Ook zullen de zienswijze conceptagenda metropoolregio Amsterdam... de vaststelling zuid agenda en het ontwikkelingsperspectief binnen Duinrand besproken worden... De commissievergadering van de komende dinsdag 14 januari is in de raadzaal van het raadhuis en begint om 8 uur s avonds. De politieke vergaderingen zijn in principe altijd openbaar. De zaal is te bereiken via het bordes op het raadhuis en de deuren gaan om half acht open. Ter plaats is er natuurlijk uiteraard een actuele agenda te verkrijgen. Aanstaande dinsdag politieke aftrap 2020 in het gemeentehuis. Dankjewel Albert-Jan, dat was weer het nieuws zo op de zaterdagmiddag. Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes? Download dan de CFM-app. En mocht je onze app nog niet hebben, hij is gratis te downloaden. De Play Store, App Store en de Windows Store. Of kijk gewoon eventjes op Facebook. Daar vind je ook de link daarvoor. You don't look at their faces mm -hmm. And you don't ask their names I'm your private dancer A dancer for money Do what you want with yeah. me Om zes minuten lang heb je kunnen genieten van uh, een van de grootste hits van uh, Tina Turner. Dat was uh, The Private Dancer. 13 voor 3, Zandvoort nogmaals een hele goede middag En leuk dat jullie allemaal luisteren. Blijf dat vooral ook doen, hè? want na dit programma... Zandvoort op zaterdag hebben we weer entertainment voor jullie met uh, Freds. Want hij komt weer naar de studio. Wil je meekijken in de studio? Albert-Jan kan zelfs weer zwaaien. www.zfm-live.nl wat heb je voor je liggen, Albert-Jan? Nou, uh, dit komt uit het jaaroverzicht van de reddingsbrigade van Noord-Holland. De reddingsbrigade is afgelopen jaar in Noord-Holland... veel vaker in actie gekomen dan in 2018. Inclusief het verlenen van eerste hulp en het speuren naar vermiste kinderen... is het aantal acties met 11% toegenomen. Rukten de vrijwilligers in 2018 nog 140 keer uit om zwemmers in nood bij te staan. In 2019 deed ze dat 148 keer... Het aantal zwemmers dat door de reddingsbrigade werd geholpen is nog harder gestegen. Werden er tijdens de 140 uitrukken in 2018 nog 246 zwemmers geholpen. Bij de 148 uitrukkingen vorig jaar waren er in totaal 302 zwemmers gebaat. Hoewel het aantal acties voor service in nood vrijwel gelijk is gebleven... is het aantal acties voor kiteservice in nood flink toegenomen... Werden er in 2018 bij 89 acties 84 kiteservers bijgestaan? In 2019 waren dat 119 kiteservers bij in totaal 125 acties. Opvallend is ook de toename van het aantal levensbedreigende situaties waaruit kiteservers zijn gered. In 2018 was het vier keer een kwestie van leven of dood en vorig jaar hingen de levens van 14 kiteservers aan een zijden draadje. Ook het aantal acties waarbij voertuigen in nood zijn geholpen... is vorig jaar flink toegenomen ten opzichte van het jaar eerder. 2018 57 en in 2019 71. Het aantal acties waarbij andere hulpdiensten, waaronder de politie, worden bijgestaan... is juist fors afgenomen. Ging het twee jaar geleden nog op 110 acties... en vorig jaar waren dat er zelfs 84. Een toename van het aantal hulpverleners, hulpverleningen en een, en een verlening van het seizoen, verlenging van het seizoen door het goede weer. Dat vraagt namelijk veel van de redders om dit te behouden. En nieuwe vrijwilligers aan te kunnen trekken... is het noodzakelijk dat de waardering zich ook vertaalt in extra geld... via sponsoring, donaties en bijdragers vanuit de overheden. Wil dit hele artikel, of de hele samenvatting... uit het jaaroverzicht van de Reddingsbrigade van Noord-Holland... nog eens een keer doorlezen? Ga dan naar de website van NH Nieuws. Dankjewel, je wel, Albert-Jan. Ook de Reddingsbrigade hier in Zandvoort doet goed werk.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 Exactly what I need to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 I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere. Oh, would it be a waste? Even if I knew my place, should I leave it there? So proud En ook de grote is van uh, dit moment... hoor je op het geluid van de Zandvoort. ZFM, we zijn er 24 uur per dag. Dat was Post Malone en Circles. Nog even een kort berichtje zo vlak voor drieën. Hotelinventaris te koop. Morgen gaan de laatste gasten van het Amsterdam Beach Hotel weer naar huis... waarna de hele inboedel te koop staat. Aangeboden. Er is slechts één meubelstuk dat via een soort veiling verkocht kan worden. Dat is de tafel uit de receptie. De rest dus echt alles heeft een vaste lage prijs en kan alleen contant gekocht worden. Omdat op maandag het, ho het hotel volledig leeggemaakt gaat worden... moet het gekochte op zondagmorgen ook dus meteen meegenomen worden. Voor de receptietafel kan een briefje met een bot in de daarvoor bestemde pot worden gedaan. De hoogste bieder mag de tafel voor, een bedrag, voor dat bedrag meenemen. De uitverkoop is zoals gezegd morgen van 1 uur smiddags tot 6 uur s'avonds. Nou, wie nog wat wil hebben, ik zou zeggen... morgenmiddag op naar het Amsterdam Beach Hotel. Dus ja, grote auto meenemen, daar kan alles erin. Kiss ja. Carry. Ja, shoppen bij het Amsterdam Beach Hotel. Graag tot zo na drie uur.